Kiet Finch met het NOS-journaal. De gezondheidssituatie van prins Fried verandert. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gezegd. Friso is nog altijd niet buiten levensgevaar. Het medische team in Innsbruck heeft gevraagd het aantal bezoekers aan de prins de komende tijd beperkt te houden. Koningin Beatrix en prinses Mabel hebben aan het begin van de middag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis waar Friso op de intensive care ligt. Koningin en Mabel hadden de nacht doorgebracht in hun vakantieverblijf in leg, waar ze gisteravond gezelschap kregen van prins Willem-Alexander, prins Constantijn en hun gezinnen. Prins Friso had gisteren een ernstig ski-ongeluk. Hij raakte bedolven onder een lawine en na twintig minuten werd hij gevonden en gereanimeerd. Premier Rutte heeft een geplande wintersportvakantie uitgesteld. Hij wacht de ontwikkelingen rond prins Friso af, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd gezegd. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten meer mogen worden gerekend bij een verkeersboete. Blijkt uit een zaak die de Wageningse hoogleraar Van der Meulen heeft gewonnen. Van der Meulen kreeg een boete omdat hij te hard had gereden. Maar was het niet eens met de 6 euro administratiekosten omdat tegen die kosten geen beroep is in te stellen. De hoogleraar weigerde de administratiekosten te betalen. Net zolang tot er een dwangbevel op de mat viel. Daarmee kon hij naar de rechter stappen. Irene Wust en Sven Kramer gaan na de eerste dag van de WK Allround in Moskou aan de leiding in het klassement. Kramer werd vanochtend achtste op de 500 meter, maar won met overmacht de 5 kilometer. Hij liet daarbij een nieuw baanrecord noteren. De top 3 bij de mannen bestaat volledig uit Nederlanders. Achter Kramer staan Blokhuizen en Verweij. Irene Wust leidt bij de vrouwen. Ze werd derde op de 500 meter en eindigde als tweede op de 3 kilometer. De Canadese Christine Nespit staat tweede in het algemeen klassement. Het weer, vanavond regent het stevig door. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur richting het vriespunt. Plaatselijk kan het glad worden. Morgen winterse erbij, temperaturen tussen 0 en 5 graden. Dit was het NOS Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er zijn wel snelheidscontroles bekendgemaakt. Het gebeurt onder meer op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A27 tussen Utrecht en Gorken.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 Welkom bij het Tweede Uur Entertainment Review voor deze zaterdag 18 februari 2012. Er is nieuws over Keen. We hebben al een tijd niks meer van gehoord. Hun laatste album, Perfect Symmetry uit 2008. Ja, was alweer een laatste album en uh, sinds 2010 hebben ze ook niet eens meer optredens gedaan. Ze zeiden dat ze gingen werken aan een nieuw album. En nu eindelijk is het zover. We kunnen een nieuw album verwachten in 2012. Nou, dat blijft er niet aan, want in mei en juni 2012... Geeft Key 9 optredens in hun thuisland. Maar of de heren dit festivalseizoen seizoen ook in Nederland te bewonderen zijn... blijft nog eventjes de vraag. Ook nieuws over de Kings of Leon. En we blijven uh, over nieuwe muziek praten. Want uh, in november kondigden de Kings of Leon nog een half aan... dat ze nog een half jaar vrij zullen nemen. Zouden nemen. Maar niets is minder waar. Na drie maanden staan de heren alweer in de studio... Dat de mannen van de Kings of Lee een rumurige onderlinge relatie hebben is geen nieuws. Zo werd door een opstootje binnen de band een complete Amerikaanse tour afgeblazen. Een geplande pauze van een half jaar, die Kings of Lee in november 2011 aankondigde, zorgde een gerucht over een definitieve breuk. Maar gelukkig hoeven de fans hun hart niet langer vast te houden. De heren beginnen zich te vervelen. En slechts na drie maanden pauze weer komt een nieuw album. Dat onthulde drummer net al Follow Will. 16 februari aan uh, bij NTV. Leuk. Keen met een nieuw album. Kings of Leer met een nieuw album. Moeten we blij zijn als muziekliefhebber. Um, nieuw, uh, ja, Nieuws over André Rieu. Hij, heeft, uh, hij had een behoorlijke griep. Hij was een tijd ziek. Maar het gaat stukken beter met hem. Hij moest in januari al zijn optredens afzeggen vanwege die griep. En hij had daarmee ook uh, evenweeg stoornissen. Uh, de violist kon toen niet optreden in Duitsland en Denemarken. Deze uh, concerten worden trouwens ingehaald in april en mei. Maar uh, het gaat weer beter met uh, andere Rieu. Dus uh, binnenkort is hij weer te verwachten op de bühne. Zometeen, we gaan het doornemen. De carnaval hits van 2012. Wat waren de populairste liedjes. En we, gaan, uh, we nemen dat kort even door. Carnaval en Zandvoort hebben we dat ook? Ja, hebben we zeker. Klein overzichtje daarvan. Ook popster Henry rond half zeven hier bij Entertainment For You. Zometeen nieuwe muziek van Lee Fields. En wat een plaat is dat er je zo later meer over. En hier is, we kunnen niet omheen hè, Whitney Houston. I don't know why I like Ja, we kunnen niet omheen, hè? Vorige week overleden op 48-jarige leeftijd. Whitney Houston. En wat mij betreft is dit uit haar beste periode. stond op het album Whitney. En ik was helemaal eens, hoor, met uh, Leo Blokhuis in De Wereld Draait Door. Hij zei hem, dat dat... Dat liedje van nou hoe heet het ook alweer? Uh, and I always love you. Dat het de grootste draak in de popgeschiedenis was. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dit was een goede tijd, Whitney Houston. zo so emotional hoorde je. En je hebt je heb het toch vaak gehoord op de radio. Dat, uh, op een gegeven moment was het toch wel iets te veel, hè? Even we gaan we verder met het volgende. Wat als ik dit draai, wat denk je dan aan? En juist, carnaval. Ik heb even een overzicht gemaakt van de populairste Carnavalsliedjes. En uh, we. Ken je hem nog? Adje van uh, Paal de Leeuw? Ja, ken je hem nog? Hij heeft ook een Carnavalsnummer gemaakt. En dat is best populair geweest. En dat liedje heet Ta Ta Ta. Ja, van de Efteling, hè? Maar ook de gebroeders Co. kunnen natuurlijk niet achterblijven. En hun carnavalsingle heet Een Bitterbal. Hoe kan een liedje zo makkelijk zijn en zo groot hitten? En met carnaval kan het allemaal. Want onder deze Benny Solo, Ik Leef Vandaag. Ik leef vandaag en niet te gisteren of morgen. Van al die zorgen. Hoi. Moet ik blijf. blij. Ja hoor. Ik weet niet wat er komen gaat en of mijn fiets er straks van staat. Ik leef vandaag. Oké. Okay. Ik leef vandaag. Ja. Dus geef van de zaak, maar aan Benny Solo, Ik Leef Vandaag. En wat dacht je van deze? Sean en Jeffrey. Jawel, echt Sean en Jeffrey En de Eskimo. Hey. Ja, er is al een dansje bij, ik dit hoor. Eskimo, ja, la, la, la, la, la, la, la. En dan heb je um, een jongen die bij 3FM altijd het weekend over bij de Koenen en Sanne show. En die is zo populair dat hij ook een carnavalsit gaat maken. Ik heb dan over paaltje pils en wat een Toeter. Wat ah, klinkt leuk hè, als je 10 bieren op hebt En de duivenmaneer kan natuurlijk ook niet ontbreken Met zijn Who let de bird out Met zijn carnaval, heet het Who. Who let the Hij pakt het toch maar even goed aan, de meneer. En dan misschien wel de populairste. En die is van Gerst. Ik denk dat ik niet bezig ben met bier. Denk dat ik geen gevoelens heb voor bier. Terwijl ik nu alleen maar denk aan bier. Want bier is heel mijn wereld. Ik laat je thuis. Achter nou, zo meteen gaan we er even eentje draaien. Carnaval hit van 2012. Maar is er nou ook carnaval in Zandvoort? Nou ja, natuurlijk niet zo uitgebreid zoals uh, in het zuiden. Maar vanavond in Café Joy vieren we wel degelijk carnaval. Trek je gekste kostuum aan en wie weet krijg je nog een prijs ook. Is dat even leuk? Dansvloer gaat om 8 uur open en DJ Justice zal weer van de partij zijn. En wees niet bang voor een hele avond hoempa-papa, want we draaien van alles. Vanavond dus in Café Joy. Begint om 8 uur. Ook vanavond carnaval. Nou ja, een beetje dan. In het Wapen van Zandvoort. Je bent welkom vanaf 8 uur op het Gastheidsplein 10. En we doen er nog eentje. Zin in een carnaval karaokesweertje. Je kan het natuurlijk combineren. Er gebeurt heel erg veel. Want vanavond is er weer karaoke in Café Oomstee. Nou, vanaf 9 uur start het feestje. En, oh ja. Ja, last but not least. Ik heb secret information. Moet je niet doorvertellen. Alleen als jij het weet. Ik heb vernomen dat de winnaar een bedrag van 250 euro kan bijschrijven. Dus ik zal maar meedoen met die karaoke. Dus vanavond in Café Oomstee. En het start vanaf... 9 uur. Nou, welk carnaval hit gaan we doen? Um, zullen we die gewoon van Gerst doen? Ik neem je, ik laat je thuis. Doen we die gewoon. Hier is Gers: Carnaval 2012. Ze denkt dat ik niet bezig ben met bier. Denk dat ik geen gevoelens heb voor bier. Terwijl ik nu alleen maar denk aan bier. Want bier is heel mijn wereld. Ik laat je thuis, thuis. achter het van huis, ik laat je thuis. Lekker voor de buis, we zijn misschien getrouwd. Ik zat voor de tap, samen met Harry en Jopie en Ab We bestelden een bier, we hadden plezier En toen zag jij mij en toen was het voorbij Nu jaren later zijn we nog samen Lopen we buiten, dan moet ik me schamen Samen naar bingo en soms naar de kerk Jij op de bank en een gerst aan het werk Ik laat je thuis Achter het vanuit Ik laat je thuis Ik laat je thuis, achter het fornuis. Ik laat je thuis, lekker voor de buis. We zijn misschien getrouwd, maar dat maakt me nu benauwd. De stem die maakt me ziek, maar het is net voor jou. Bye bye. Gerst en ik laat je thuis. Carnaval 2012. En ja, misschien wat het populairste is dus van Gerst. Ik wil aandacht voor het volgende. Thisismyjam.com Dat is een site waar je elke week jouw favoriete nummer van dat moment kan laten tonen aan de buitenwereld. Dat kan je doen via social media. Dus bijvoorbeeld Twitter en Facebook. En ik heb ook een pagina. Thisismyjam.com Slash Rudi Nicola. En ik heb nu een nummer ontdekt. En wat vind ik dit goed? Ik heb het over Lee Fields en de Expressions. Ik heb wat vaker gedaan Ladies, zo'n heet zijn oude single. Maar Lee Fields heeft nu weer een nieuwe single. En wat is die lekker zeg? Het is echt pure soul. In hart en ziel. En zijn nieuwe single heet You're the kind of girl. Muziek van Lee Fields. En wat is die lekkere? You're the kind of girl. Zometeen het showbiznieuws nieuws met Popser Henry. Je hoort het na Amy Winehouse. Mm -hmm. Cause I The be stronger. Heen. Ja, het is weer tijd voor Popstar Henry. Hoi ja, Goedemiddag allemaal. Hoe? Uh, ja, ik zou een punt eigenlijk om weg te gaan, want ik heb wel een en draaien op de Cannabalsavond. Oké. Dat wordt weer gezellig vanavond, jongens. Nou, waar ga je draaien dan? In uh, Oké, okay. nou leuk. Ja, het wordt een wat kastig zelf weg vanavond. Het zit helemaal goed, denk ik. <laughs> <laughs> nou goed, jongens. Ja, dan hebben we natuurlijk uh, ja, het slechte nieuws uiteraard uit, uh, uit Oostenrijk. Dan, uh, van Johan Friese, dat is natuurlijk altijd een... Uh, ja, iets wat, wat, wat, wat dingen die, die kunnen gebeuren. En uh, ja, van heel Nederland is er een beetje van geschokt eigenlijk op dit moment. Ja. Dus uh, ja, we hopen maar het beste ervan. Meerke keer op dit moment niet zeggen, hij wordt kunstmatig in slaap gehouden. Dus uh, we wachten even af, hè? Ja, tuurlijk. Prima, ja. En hebben we hebben natuurlijk ook het over Whitney Houston. Dat is natuurlijk ook uh, news deze week geweest. Whitney, ja. Ja, dus, ja er zijn natuurlijk wel wat schokkende dingen gebeurd zo eigenlijk, hè? Ja, ik heb er net nog gedraaid... En ja, ja, ja. ik had het even over Leo Bloekhuis. Heb je dat gezien in de Wereld Door? Nee, heb ik niet gezien, nee. Oké, okay, nee, ja. hij vond I Always Love You van uh, Whitney Houston. Ja. Uh, de grootste draak ooit gemaakt. Ja, vind je? Ik vind het ook. <laughs> <laughs> ja, het maakt mij eigenlijk niet zo veel uit. Ze heeft ook hele goede nummers gemaakt. en uh, uh, Ja, goed. Wat dat betreft, uh, ze kon eigenlijk de wilde niet dragen. Dat was helder natuurlijk. Ja, tuurlijk. Goed. Ja, goed, we blijven erom uh, doorgaan. Uh, ja, Frans-Duits die is uh, bestolen. Die hebben ze zijn vrachtwagen weer eens meegenomen. Oh, oké. Okay. Dus ja, en hij zeggen het ook van, uh, ja, het gaat om een uh, Renault Het uh, Dus eigenlijk meer een, uh, een vrachtauto eigenlijk. Het uh. uh, kenteken is 12 VRK9. Dus 12 VRK9. Dus VRK en als je hem ziet, dan even twitter op de politie bellen. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus ja, Ma en als je als, uh, als artiest uh, je vrachtwagen uh, gestolen, want er zitten alles in natuurlijk, al je apparatuur, al, uh, al, al die dingen wat je nodig hebt. Dus ik kan me voorstellen wat, wat dat inhoudt, of? Ja, ja, logisch. Maar het was echt zijn tourbus. Ja, dat ja, was echt een tourbus dus, Oh, oké. Okay. Uh, ja goed, we wachten eens even af wat terecht komt eigenlijk. Ja, wat moet je met zo'n bus eigenlijk? Je hebt er vijf en niks aan. Dus we uh, wachten even af of dat ook uh, terechtkomt komt in deze week. Ja, nou ja. Ja, en dan heb ik natuurlijk uh, heb ik weer het een en ander aan uh, talentenjachten gezien uiteraard. En uh, ja, het is natuurlijk een drama weer met uh, de hè. Ja, wat, is er, wat, wat ja. is er mee dan? Hoeveel kijkers hebben ze nu weer gehad? Uh, ik dacht, van een, een half miljoen weer uh, 300.000 mensen minder. God, God. Ja, ja ik kan me natuurlijk wel bevoeren. Dus het is op een, ook, een, ook, een, ook een lullige dag, hè, zeg ik maar. Ja, het is een, een donderdag. dag. Ja, en dan zullen mensen op een gegeven moment uh, aan het sporten of ze andere dingen gaan doen. ik vind het een beetje ongelukkige uh, keuze van van, van het tijdstip en, en dag. ja. Ja, vrijdag dat ben je wel vrijdag of zaterdag is natuurlijk uh, hot, dus dat daar meer mensen kijken, dat is een logische volg dus. ja en dan het uiteraard waarschijnlijk dus ja, het, uh, ja, het, het format van het programma is ook iets zo wat mensen op zitten te wachten. ja maar ik, ik vind het iets weg maar. wat wat vond je van de show zelf? Ja, uh, ik, ik ben er niet zo'n voorstander van om uh, dat terugkerende artiesten daar nog eens een keertje uh, tevoorschijn te halen. Dat vind ik eigenlijk niet terecht. Ja. Dat vind ik eigenlijk een minpuntje in het hele programma. Dan zie je daar twee goede uh, uh, zangers tegenover elkaar. En dan, uh, ja, één steek er van bovenuit, zoals gisteren, zoals je uh, donderdag ook het zien was. En dan uh, ja, wordt hij toch door weggestemd. publiek weggestemd. Denkt van ja, je moet op, ik, zo ben ik dat natuurlijk niet. Hè. Nee. En uh, ja, moet Jongen van de Pijnbende zei ook mee. Dus uh, die, die ging naar huis en Ja, dat ja, is gewoon ontzettend goed zanger en die stuurt zomaar in huis. Dus ik vind, ik vind het af en toe een beetje, uh, ja. Uh, ja. Kijk, ik ervan moet denken af en toe. Ja, en dan heb ik natuurlijk ook nog een, een, een leuke, leuke anekdote gezien op, uh, op internet. Dat was uh, in uh, American Idols. Ja. je een meisje met 17 jaar, uh, die uh, tennis repetitie is die drie keer uh, onderuit gegaan. En flauwgevallen of gewoon gevallen? Ja, ik denk flauwgevallen. De, de druk is natuurlijk gigantisch hoog, ik weet er alles van. Ja. Uh, als je plotseling uh, uh, voor, voor de camera's, voor de microfoon zoals het publiek, uh, neem ook die dingen maar op. Dat, dat, dat is nogal wat. Je weet ja. nooit wat er gaat gebeuren. Dus uh, ja, dus de mensen kunnen gewoon die druk gewoon niet aan. Ja. En dat is niet erg, dat is nou helemaal zo. Dat hoort er ook bij, hè. En wat, heb, wat is er verder met het meisje gebeurd? Heeft ze nog wel auditie uh, kunnen doen of uh, is ze afgevoerd? Ja. Die ze wel kunnen afmaken, gelukkig dat wel. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, heeft dit nog zin? Want wat gaat dat worden eigenlijk elke de luidschoos, hè? Ja, echt. Er wordt alleen maar meer. Ik denk het wel. Maar goed, je ziet het op een gegeven zelfs daar gebeuren, rare dingen. Ja. Goed, en we hebben natuurlijk de voor Kids gisteravond weer gehad. Ja. Dat is natuurlijk weer gigantiseerd, 2,7 miljoen kijkers. Ja, naar Het is... Dat is echt ongelooflijk, hoor. Um, uh, ja, ik heb ook weer leuke dingen gezien, natuurlijk. Hè. Ja, weet je wie ik goed vond? Ik vond die Ella goed. Dat was een uh, jazz, heel jong meisje, een jazzzangeres. Ja, zij heeft... Uh... iets dikker meisje. Maar het ja, was dat was een gewoon... Dat was, ja, dat was een vriendinnetje van de dochter van Angela Groothuizen. Is dat zo? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik vond haar... Het was een keer eindelijk iets origineels. De moeder ja, maar... was ook uh, prestatrice bij Radio 6 volgens mij. Ja, dat en, kunnen, ja. en de jury heeft helemaal niet omgedraaid. En dan denk ik van Kan je een keer wat origineels krijgen Dan doe je het niet Ja ik, ik heb ik er heb ook, ook naar geluisterd En ze heeft inderdaad wel potentie Het was uh, technisch gezien heel erg slecht uh, Het was wel leuk om aan te horen en ik denk, als je de techniek leert, en het was jazz natuurlijk, uh, als je de techniek leert, beheersen, dan zit er echt wel potentieel in, absoluut, ja. dat ben ik het met je eens. Alleen, uh, ja, het was natuurlijk ongecontroleerd, het was uh, technisch inderdaad echt niet, ja, dat echt niet ik goed, me echt ik absoluut niet helemaal zuiver. Uh, maar ja, dus dat is dus niet erg, maar je hoort natuurlijk wel wat er stemmetje in zat, absoluut. Dat ben ik het met je eens hoor, absoluut, zeker weten. Ja, ik vind het de grote eerste van natuurlijk, die zanger van uh, Vaillenne. Die was gigantisch goed, heb je het ja. gezien gevonden? Ja, ik heb het gezien. Uh, ze werd ook gekozen door, door Marco Bossato hoor. Ja, dat doet hij weer goed. <laughs> ja, hij is echt een winnaar in huis, denk ik, hoor. Dus wat dat betreft uh, heeft hij toch alle geluk van de ja. ja Maar er zitten weer echt enorm veel talenten bij. Dat is wel leuk om te zien, hè? Ja, als, als, als, ja. ja je moet natuurlijk altijd afwachten. Wat is hier nog van over, over tien jaar? Ja. Dan weten we het eigenlijk vast. Dus, uh, maar we wachten eens dus even af, hè? Dus, uh, maar wordt vervolgd volgende week. We weer kijken met z'n allen. Ja. Ja goed, we hebben natuurlijk ook nog een uh, anekdote over Johan Flemings, die, uh, ja, die zou vanavond ook carnaval gaan vieren, ja. uh, in eindhoven. Maar hij heeft hij afgezegd, hij, hij gaat vanavond niet, uh, niet naar het carnaval, omdat hij toch zo'n... Uh, ja, hij het is een, iemand die helemaal van het oranjehuis uh, gek is, en uh, ja, ik kan me er wel voorstellen. En hij maakt wel een statement, vind ik. Ja, vind ik heel netjes van hem. Oké. Okay. Dus, ja, en dan hebben we nog één uh, leuk, leuk dingetje dat ik gevonden heb, uh, iets voor jou. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ja, Adèle, die, Adele, die uh, staat naar de rechter toe. Ja. Omdat in een Frans een magazine... schijnen afbeeldingen gepubliceerd te zijn... ...die afkomstig zouden zijn van een sextape. Oh. Van Adèle. Nou, Henry, ik weet niet of je dat figuur van Adèle kent... ...maar die hoef ik niet te zien, hoor, die sextape. <grijas> ik ik <ook> heb <hacht> waar jij het zegt, hoef ik het niet te zeggen. Dat Laat het maar bij zingen zicht... houden. Hè? Dat, dat vind ik ook. Dus ik vond het een hele leuke anekdote. En ik wist dat zo'n reactie voor jou. Dus. <haha> je verwachtte het al. <haha> ja, jongens, zeker. Goed, maar uh, ja, dan ga ik uh, afscheid voor jullie nemen voor vandaag. En dan ga ik zeggen, van allemaal een heel fijn weekend. Uh, voor mensen carnaval wel gevieren. Hoe is carnaval in Zandvoort? <de restaurateur> ja, heel weinig hoor. In een aantal cafeetjes vieren we ja. het. Maar het is niet echt, niet zoals in het zuiden. Nee, het is hier gewoon een gekke huis, dus uh, wat ja. dat betreft uh, wil je misschien hier naartoe komen. Zeker. Ik ga ja, iedereen een heel fijn, uh, fijn weekend wensen en uh, graag tot volgende week weer. Nou ja, Henry, veel plezier vanavond en uh, tot volgende week. Het zal zeker lukken. Zeg, oh. toi toi hè. Oh, hoi. Hoi hoi. Elvato, Telman en de audio Beasters, De bastards moet ik eigenlijk zeggen. En Sky is Scraper. Nog steeds niet echt een hele grote hit, maar dat zit eraan te komen denk ik. Uh, volgende week, vanaf 26 februari tot en met 4 maart... Zit, uh, is, begint de Kids Adventure Week. Nou ja, door heel wordt worden dan verschillende activiteiten aangeboden. En zo kan je aan de slag... Hier bij CFM Sandford als echte radio-DJ. Nou, hoe ziet de middag eruit? Het, gaat, uh, het eerste uur ga je redactiewerkzaamheden verrichten om een idee te krijgen wat er allemaal uh, moet kunnen als radio-DJ. Het tweede uur mag je alles in de praktijk gaan brengen door live in de uitzending mee te doen. Nou, vergeet niet om uh, pen en papier mee te nemen, ook niet een lunchpakketje en natuurlijk drie CD's met je favoriete muziek. Nou, de, de, de workshop zal, rond, uh, zal uh, de twee uur, ongeveer twee uur duren. Het begint om twaalf uur en er uh, is plaats voor maximaal vijf personen. Zit er zitten geen kosten aan verbonden, maar het is uh, wel verplicht om je op te geven. Meer informatie is te vinden via www.zandvoort.nl. That's why it's called a moment. The feet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 The Fijn liedje, hè? Mr. Lou Rolls... So ...en Lady Love. En aangevraagd door Albert-Jan Vos. Albert-Jan, dankjewel. En wat een top blijft de Lou Rolls, Lady Love. En tot zover deze Entertainment View... ...voor deze zaterdag 18 februari 2012. Morgen van 2 tot 5 zondag in Kennemerland. Ik zal zeker luisteren voor al de informatie uit de regio. Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. En volgende week weer een nieuwe editie van Entertainment View. Hopelijk weer uh, samen met Roy van Buringen. En ik laat je achter met. Dead Lady. Hier zijn de Icely Brothers. Yeah!